krijg je dat die ram die ergens in de stuiken verstrikt is, dat, dat die genomen wordt. Dus een, weer opnieuw een plaatsvervanger is nodig om, uh, om geofferd te worden. En dat thema plaatsvervangend offer komt steeds weer terug in, de, in het hele oude testament. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering in onze serie, De Messias van Israël. Zie buiten ook heel hartelijk welkom. Ja. Vorige aflevering stopten we omdat de tijd al was. Ja. Uh, en we waren eigenlijk gekomen bij uh, dat God had voorzien in een lam: ja. uh, met Abraham en Isaac. Ja. En natuurlijk uh, herkennen we dat als christenen als we Johannes kennen, het Johannesevangelie. Ja. Wanneer Jezus komt om gedoopt te worden, dan uh, wijst Johannes op Jezus en dan zegt hij: zie het lam van God. Ja. En je ziet daarin dus die uh, wisseling tussen Isaac als offer en het lam wat ja. nodig was. Zie. En dat zien we even later ook terug. Dat uh, dat God zegt: van nee, je moet je, moet je zoon niet niets aandoen. Mm -hmm. En dan uh, krijg je dat die ram die ergens in de stuiken verstrikt is, dat, dat die genomen wordt. Dus een, weer opnieuw een plaatsvervanger is nodig om, uh, om geofferd te worden. Ja. En dat thema plaatsvervangend offer komt steeds weer terug in, de, in het hele oude testament. Ja. Zoals we dat noemen. Ja, God voorziet dus. God van. voorziet zelf. En dat zegt hij ook. Um, ik zal zelf voorzien in de plaats van uw zoon zal ik voorzien. En dan st staat er zelfs op de berg, van de heer zal erin voorzien worden ja. en dat is ook weer zo'n wonderlijke profetie dat die berg die uh, waar abraham naartoe moest gaan mm -hmm. uh, die god hem had gewezen de berg moria Mooi, nee, ja. waar ja. we het over hebben gehad waar uh, nu die rotskoepel staat ja, enzovoorts, ja, die berg je. op die berg zal erin voorzien worden en we zagen in de vorige aflevering ook dat uh, het niet gaat niet om één berg, maar om meerdere bergtoppen... Mm -hmm. waarvan Golgotha bijvoorbeeld één van die bergtoppen is. Ja. En daar is natuurlijk voorzien in het offer. Ja. En uh, al die offers die in de Leviticus staan... we komen in de volgende aflevering daar nog op terug... Mm -hmm. maar daar is constant dat daar het offer wordt gepleegd... wat heenwijst naar dat ene offer op Golgotha. Ja. Dus we zien hier al dat, dat God zegt... Uh, ik, ik zal zelf voorzien op deze berg in een offer. Ja. En daar, uh, niet ja, dat zegen zal zijn voor, voor alle volken. In de, voor uh, vers 18 staat er ook: in uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden, omdat u mijn stem gehoorzaam bent geweest. Dus het, zodra wij gehoorzaam worden aan God's stem, dan zijn we ook deze afleveringen mee begonnen. Als we gehoorzaam zijn aan God's stem, gaat God handelen in ons leven. Ja. Als we tegen Gods stem ingaan, zullen we nare dingen over ons krijgen. Hm. Dat veroorzaken wij zelf, omdat wij tegen God ingaan. Ja, en met gehoorzaamheid wordt ook uh, nageslacht gezegend. Ja, en soms vraagt het ook het om het nageslacht op te offeren. Zoals blijkt dat Abraham bereid is zijn zoon op te nee. geven. Nee. Zoals God bereid was zijn zoon op te geven ja. tot redding van de wereld hm. als Messias. Ja. En dat is dan tot zegen voor alle volken. En hier staat in vers 18 nageslacht in het enkelvoud. Je zou denken, dat gaat voor heel Israël, dat gaat voor alle volken. Maar het staat hier in het enkelvoud. Ja. Dus dat moet op iemand slaan. Ja. En dan zou ik zeggen, ja, dat, uh, dat, dat gaat hier over de Messias. In uw Messias zullen alle volken op de aarde gezegend worden, omdat u, Abraham, mijn stem gehoorzaam bent geweest. Ja. Het blijft bijzonder hoe die profetieën zo duidelijk tot uh, uiting komen in zo'n voor ons eigenlijk schijnbaar heel bekend verhaal. Ja, het, ik vind het steeds wonderlijk als je de, de hele Bijbel leest, maar vooral de Torah leest. Ik ben zelf erg enthousiast geworden over de ja. Torah, de eerste vijf boeken, omdat je het evangelie daar steeds in precies. tegenkomt. En dat is ja. precies wat Jezus tegen de... Ja. en mijn schangers steeds ja. zei het gaat over mij overal ja, ja. we gaan naar de titel van uh, deze aflevering Decepta ja. uh, de scepter van juda ja nou, Wat kunnen we het... daarvan leren uh, dat is het slot van uh, genesis genesis 49 dan hebben we uh, jacob en al zijn zonen gehad en de hele geschiedenis van jozef uh, mm -hmm. hebben we dan gehad ik ik ik kan ook in de geschiedenis van jozef nog allerlei links leggen naar de messia's maar ik heb zo mijn keuzes gemaakt ja um, ik wijs hier eigenlijk op de scepter van juda in uh, hoofdstuk 49 vers 10 en dan gaat het om de situatie dat jacob oud is geworden en dan een zegen door gaat geven aan zijn kinderen dat zie je voortdurend bij alle aartsvaders dat ze aan het einde van hun leven een zegen geven aan hun kinderen ja. en dat is niets minder dan de zegen die god aan adam gaf van uh, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde mm -hmm. en uh, beheers de aarde. En die twee dingen, uh, het beheersen van de aarde en het vruchtbaar zijn op aarde, die wordt steeds van, van vader op zoon doorgegeven. Apart is dat, uh, dat wij dat eigenlijk nooit doen, hè? Waarom niet? Nee, maar, ja, waarom niet? Maar, dat is... Niet de traditie die zeg nou, maar, juist... in de westerse wereld thuis wordt. Je hoort. zegt wij, uh, je bedoelt dan waarschijnlijk uh, christenen of zo, maar ja. nou, gewoon de er, er westerse zijn... wereld. Ik denk dat er heel veel mensen zijn uh, uh, die hun, hun kinderen geregeld zegenen. Ja. Ik doe dat in elk geval wel, zo, zo mogelijk dagelijks, in elk geval wekelijks. Mm -hmm. Het is een hele mooie traditie om op Shabbat, uh, dus op, zaterdag, op vrijdagavond, je kinderen te zegenen. Ja. En uh, in de Messiaanse beweging in Israël is dat ook gebruik om, om elke Shabbat, dus elke week je kinderen te zegenen. Kijk, er kan in de, in de week van alles plaatsvinden, ja. waardoor er verwijdering ontstaat. Maar juist op Shabbat mag er weer herstel komen. Dan uh, maak je het weer goed, ook al heb je misschien een paar dagen wat ruzie gehad. Dan mag je het weer goed maken op Shabbat. Ja. Dat is het, het doel van zegen, om, om um, zegen door te geven, goede dingen door te geven aan je kinderen. Hm. Dus ja, het, het is heel waardevol om je kinderen te zegenen. Zeker. En we zijn dat ja. niet zo gewoon inderdaad. Nee, dat Top. bedoel ik. Ja. Ja. Nou ja, ook uh, hier gebeurt het dus aan het eind van het leven nog weer eens een keer ja. heel bijzonder. Ja. Uh, voor, voordat iemand, zeg maar, gaat verscheiden, uh, ja. gaat, gaat dat die zegen <lacht> nog een keer gebeuren. God handelt natuurlijk ook in de geschiedenis. En je ziet dat uh, God begint bij de eerste mens, Adam. En dan dat het vervolgens die zegen die Adam kreeg, ook weer wordt doorgegeven. Ondanks dat er een verval van zonde is, ja. mag steeds de zegen worden doorgegeven. Mm -hmm. En zoals we net zijn begonnen bij uh, Abraham, mm -hmm. dat in uw nageslacht de hele aarde gezegend zal worden, gaat het natuurlijk uiteindelijk om de zegen die via de Messias tot de hele aarde zal doordringen. Ja. Dus hier zie je dat uh, het van vader op zoon bij de uh, nakomelingen van Sem en dus ook bij Jacob, die mm -hmm. later Israël wordt genoemd, uh, terugkomt. En dan ja. zegent hij hier in hoofdstuk 49 al zijn kinderen. Dus alle stammen van Israël worden hier gezegend. En ik ga niet bij al die uh, stammen langs, dat zou veel te veel eisen. Misschien moeten we daar een keer aparte. Ja, dat zou ik wel doen. Uh, het is wel een onderwerp wat mij ook heel integreert, al die stammen van Israël. Ja, van... want voor elke stam zit een boodschap. Ja. En, maar ik wil me eigenlijk beperken tot twee. In deze aflevering, dat is uh, Juda en Jozef. Waarom die keuze? Uh, omdat uh, wat ik net zei, de uh, beheersopdracht en de vruchtbaarheidsopdracht die God aan Adam gaf, steeds wordt doorgegeven. Ja. En je ziet dat bij de eerstgeborene, bij de oudste, dat uh, die een dubbele zegen ontvangt. Dus die ontvangt zeg maar de beheersopdracht en de vruchtbaarheidszegen. En de andere kinderen krijgen ook. En dat zie je hier terug. Alleen ja. hier is iets bijzonders aan de hand. Oké, okay, nou dat willen we <laughs> graag horen. <laughs> um, Juda is gewoon een van de kinderen. En uh, is niet de oudste, want dat was Ruben. Je ziet het daar ook als uh, eerste genoemd. Dat Ruben is, je bent de eerstgeborene. Maar je ziet dat de eerstgeboortezegen van Ruben niet naar Ruben gaat. Hm. Maar die gaat naar Juda en naar Jozef. Ja. Ruben heeft namelijk... Uh, uh, het bed van zijn vader bezoedeld wordt heel netjes gezegd oftewel hij heeft met zijn moeder geslapen ja. en uh, daarmee heeft hij zijn eerstgeboorterecht verspeeld en dan zie je dat dat eerstgeboorterecht dus de beheersmandaat en de vruchtbaarheidsmandaat wordt verdeeld nu over juda en over jozef en daarom behandel ik dit maar ook omdat er een messiaanse boodschap in zit want in de messias komt uiteindelijk komen die lijntjes weer samen maar hier zie je dat er dus uh, verdeeldheid komt. En in Juda staat het, jij bent het, jou zullen je broeders loven. En Juda zelf als naam betekent al uh, lofprijzing. Ja. Dus uiteindelijk, uh, Juda wil God lofprijzen. Maar hij zal door zijn eigen broeders worden ge uh, geprezen. Mm. En Juda is het huidige Joodse volk. Dat, die komen voort uit de stam Juda en Benjamin, de twee stammen dus uiteindelijk, uh, alle broers zullen lof hebben voor Juda. Ja. Ja. Het is dus ook weer een woordspeling, want Juda betekent dus uh, lofprijzing. lofprijzing ja. Ja, maar het zal ook gebeuren. Het zal ook gebeuren. Ja. Ja. Ja. Uh, je hand zal rusten op de nek van je vijanden, oftewel je zult uh, overwinning behalen. Mm -hmm. En voor jou zullen de zonen van de je, je vader zich neerbuigen. Dus dat wil eigenlijk zeggen, van jij wordt het hoofd van de familie. Ja. Dus Ruben niet, maar Judah. Mm. Dus de, de, het eerste geboorterecht gaat eigenlijk <coughs> naar Judah. Je gaat over op Judah. Nou, dat zou ja. je zeggen. We zullen zo zien dat dat niet, niet helemaal okay. zo is. Maar zij zullen zich uh, voor jou neerbuigen. Oftewel, Judah, jij wordt het hoofd. En dat kunnen we tot op de dag van vandaag zien. Israël als tien stammenrijk is weggevoerd. En uh, wij noemen het wel eens de verloren stammen. Ze zijn natuurlijk, God is ze niet kwijt. Maar uh, Judah is als enige overgebleven. Mm. Dus hij is echt het hoofd van de familie. Ja. En dat ja. is dus ook uitgekomen. Ja, en ook het eerste teruggekomen dus. En ook als eerste teruggekomen. Ja. ja. ja. Uh, Juda is een leeuwenwelp. Nou, als ik uh, de term leeuw hoor, of leeuwenwelp, dan denk ik automatisch aan openbaring 5, vers 5, waar de Messias wordt vergeleken met de leeuw van Juda. Ja. En dat is ook het beeldmerk van uh, Juda, de stam Juda, als je het beeldmerk ziet. Dat is een leeuw. Ja. Het beeldmerk van Jeruzalem is een leeuw. Apart, ja. dus dat dat ja. valt hierop terug te voeren. Ja. Uh, van je prooi ben je opgestaan mijn zoon. Dus hij heeft de overwinning behaald op zijn vijanden. Uiteindelijk zal de Messias ook overwinning behalen op zijn vijanden. Aan het kruis heeft de Messias zijn vijanden openlijk tentoongesteld. Ja. En over hen gezegenvierd staat in het woord. Hij heeft zich gekromd, zich als een leeuw neergelegd, als een leeuwin... Wie zal hem doen opstaan? En dan komt een hele belangrijke tekst en heel veel mensen kennen die eigenlijk ook wel uit hun hoofd. Ik heb hem tenminste uh, op de basisschool uit mijn hoofd moeten leren. De scepter zal van Juda niet wijken en evenmin de heersenstaf van tussen zijn voeten, totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzamen. Dit geldt uh, als een van de belangrijkste Messiaanse voorzeggingen. Hm dat Juda, die zeg maar dat heersmandaat krijgt, een scepter en een heerserstaf, mm -hmm. dat verwijst natuurlijk naar, uh, nou ja, regeringsmacht Macht hebben, ja. Dus de, hier treden we zeg maar een beetje de politiek in. Ja. Dat, uh, en Silo? Een Silo is een, is een verwijzing naar de Messias, ja. in wie uiteindelijk de scepter en de heerserstaf zullen zijn. Ja, maar waarom wordt de naam Silo gebruikt, daar? Ja? Ja, daar hebben we heel veel zich over gebogen. En de, eigenlijk de enige sleutel die er is, is weer de getalswaarde van het woord uh, Shiloh. Mm. Uh, omdat uh, de getalswaarde van het woord Shiloh is 358. En dat is ook de getalswaarde van het, het woord Messias. Okay. Dus de rabbijnen hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, die Shiloh, dat kan niet niemand anders zijn dan de Messias. Dus wanneer zal de scepter van Juda niet wijken en wanneer zal de heerserstaf niet wijken van tussen zijn voeten, dat is als de Messias komt. Ja. Nou ja, als christen kun je zeggen, nou die heerschappij is gekomen omdat Jezus bij zijn eerste komst kwam, mm -hmm. maar we verwachten hem als koning terug. Hij heeft nu geleden als uh, leidende Messias, er ja. komt nog een aparte aflevering van en hij zal terugkomen als koninklijke Messias. Ja, dat is een dubbele vervulling dus. En dat vind je dus vanuit deze tekst al. Ja. Uh, daar zit het in de basis in. Ja. En die uh, scepter, dat is uh, wat koningen dragen. Een koning draagt een scepter. Ja. Als je kijkt bij, uh, bij Esther, als de koning de scepter rijdt, mag je komen. Ja. Dus uiteindelijk de scepter is koninklijk. En de heerserstaf, in het Hebreeuws staat een woord dat je eigenlijk het beste kunt vergelijken met een graveerstift. Oftewel, je mag wetten uitschrijven. Oh ja. En dat is dus de wetgevende macht. Mm. En dat is altijd het bijzondere geweest. De koning, die uh, doet niet zelf de wetgevende macht. Ook in ons land is dat niet zo. De regering maakt de wetten en de koning ondertekent ze. Maar hier zal de Messias uiteindelijk koning zijn. En hij zal ook heerser zijn. Hij, zal, hij mag ook wetten uitvaardigen. En dat heeft nog nooit een andere koning zeg maar, zo gedaan... Maar als de Messias komt, gaat dat gebeuren. Ja. ja. En dan staat er ook, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. Dus dit is niet alleen een belofte voor Israël. Want natuurlijk verwacht Israël de Messias om koning te zijn over Israël. Maar dat heeft verstrekkende gevolgen. Want het gaat omdat hij dan uh, heerser zal zijn en koning zal zijn over heel de aarde. Ja, dus, dus uh, over... Alle volken zullen. Poetin. Clinton of Trump, uh, ja, ja. Merkel, Willem-Alexander, noem ze maar op. Die zullen hem gehoorzamen. Ja. En dat is natuurlijk een wonderlijke situatie. Als, ja, je, als je kijkt naar de situatie van nu. Ja. Uh, die leiders zullen nu lachen. Als je ja. ze dat vertelt. Ja. Nou ja, kijk, aan de ene kant is natuurlijk dit al in vervulling gegaan bij de eerste komst van Jezus omdat hij bij zijn hemelvaart zegt, mij is gegeven alle macht ja. in hemel en op aarde. Ja. En ik zal bij jullie zijn tot aan het einde van de aarde. Ja. Dus de macht is al gegeven aan de zoon. Ja. Ja. Alleen het is nog niet volledig zichtbaar. Maar hier staat dat het volledig zichtbaar zal zijn als alle volken hem gehoorzaam zullen zijn. Ja, dan zijn. verandert er dus de daadwerkelijke iets in de machtssituatie. Ja, dit is de, de hoop, zou het moeten zijn van alle volken. Ja. Als we kijken nu naar het Midden-Oosten... ...dan uh, zou ik zeggen van dit is de oplossing. Eén uh, staat oplossing, twee staat oplossing. Uh, hoe, hoe we het land verdelen, wie mag waar regeren. We hebben gezien dat door de, door de jaren heen uh, we niet tot een oplossing konden komen. Ja. Maar hier staat de oplossing. Ja. Totdat dat Shiloh komt. Ja, maar die kent de staat dan ook. Hè? Daarom komt hij zometeen met een wereldrijk. Ja. Dus één heerser over alle werelden. Dus dat, dat is zijn oplossing. Uh, zo is het, ja. ja dat is al apart, hè? hoe constant... Zeg maar, daar weer uh, getrukt wordt. Absoluut. Vanaf, vanaf het begin is hij zo om op een slinkse wijze de wereld te verleiden, zodat ze maar van het pad van God afgaan. Maar dit, dit is de belofte, en ik geloof ook dat Israël aan deze belofte vasthoudt. Dat ze nooit zullen toegeven, of uh, nooit zullen afwijken van deze belofte. Dat ze zeggen: Nee, maar het is ons gegeven. Ja, de vraag is wel hoe het, hoe het uiteindelijk zeg maar, tot die oplossing gaat komen. Hè? Want. We weten dat er een, een, een, een uh, wereldse leider zal komen. We weten dat er een religieuze leider zal mm -hmm. komen. Ja. En wie, wat gaat Israël daarin doen? Ja. Zullen hun ogen zo open zijn dat ze dat herkennen? Ik merk zelf uh, vanuit signalen vanuit de Messiaanse beweging... dat steeds meer Joden uh, hun ogen open gaan. Mm. Dat, dat, dat ze steeds meer beseffen en roepen om een Messias. Ja. Uh, ze weten natuurlijk niet wie hun Messias is... Nee. En vanuit de Messiaanse beweging mogen we dat bekendmaken. Ja. Maar uh, duidelijk is, is dat de roep om de Messias zo toeneemt. En dat zal alleen maar toenemen naarmate de druk ook toeneemt. Ja, zeker. Ja, ja. ja en die druk neemt natuurlijk ook toe. Uh, het antisemitisme is, uh, zeg maar, weer volop aanwezig. Overal, ja. ja. Maar de, uiteindelijk de belofte is er ook dat, uh, ook in Isaiah 9 bijvoorbeeld, staat dat... Dat die Messias, die, die wordt de sarha shalom genoemd, oftewel de vredevorst. Ja. Dus we, we, de wereld snakt zo naar vrede. En de enige die dat kan brengen is niet Israël, is niet Netanjahu, zijn niet de wereldleiders. Die moeten allemaal buigen ja. voor deze persoon de, die Shiloh wordt genoemd. Die uiteindelijk de Messias zal, zal blijken te zijn. Ja, je leest daar zo makkelijk overheen, hè? Uh, Shiloh, want Shiloh is natuurlijk ook een plaats. Ja. In de ja, Bijbel, klap, ja, klap. dus je denkt van, hè, wat, uh, maar als je zo de diepte in kijkt. Nou, het is heel fijn om, uh, om te kijken wat de rabbijnen hiervan zeggen. En dan te merken dat zij al vanaf het begin een profetische blik naar de Messias zagen in deze tekst. Ja. En wij kunnen natuurlijk als christenen heel makkelijk zeggen, uh, ja, maar natuurlijk, dit gaat over Jezus. Ja. En uh, wij verwachten hem ook ja. terug als de vredevorst. Je had het over een heersersmandaat en een vruchtbaarheidsmandaat. Ja, daarom heb ik uh, Jozef uitgekozen. Ja, ja. Want we zien, uh, als we doorlezen naar vers 22, wordt Jozef als een jonge vruchtbare boom genoemd. En alle teksten die dan volgen, hebben allemaal te maken met vruchtbaarheid en dubbele vruchtbaarheid en zegening, zegening op zegening. Uh, kijk vanaf vers 25. Vers mm 25. -hmm. ...die zal je zegeningen met de zegeningen uit de hemel van boven... ...met de zegeningen uit de watervloed die beneden ligt... ...en met de zegening van borsten en baarmoeder ...en de zegeningen van de vader... ...en de zegeningen van de vaderen. Te, ...die gaat de zegeningen van de vaderen te boven. Het is onvoorstelbaar... ...hoe vaak hier het woord zegening wordt genoemd. Ja. En het gaat allemaal om... ...de vrucht op aarde. Dus de vrucht voor Jozef is op aarde... Ja. En dat, dat vind ik zelf bijzonder, want Jozef is ook de representant van het tienstammenrijk, die mm -hmm. nog over de hele aarde verspreid is en nog niet is in zijn volheid is teruggekeerd. Maar dat er zo'n belofte is, dat uh, aan de nazaten van Jozef zegening op zegening op zegening op zegening beloofd is. Dus Jozef staat voor de tien stammen en Juda staat voor, voor twee, twee okay. Ja. Dus Jozef, die tien stammen zijn dus nog... ...nog, nog verder echt. Dus ze beginnen een die beetje, beginnen een beetje terug te keren, maar Nasië is, is ja. teruggekeerd ja. inmiddels, ja. ja. En er zijn natuurlijk nog heel veel verdeeld en sommige moeten nog gevonden worden. Ja. Maar Jozef uh, is wel bijzonder dat hij want hij mocht ook zorgen in de tijd van Egypte... Ja. ...dat er voedsel was. Ja, precies. Ja. Dus hij zorgde toen al voor de zegen voor de volkeren. En de Messias zelf, Jezus, uh, is natuurlijk de zoon van Jozef. Ja. Uh, weliswaar uh, niet lijfelijk, niet biologisch. Nee. Maar hij is wel de zoon van Jozef. Zo wordt Ik hij ook. Hij is de zoon van Jozef. Ja. In, die, in die zin zie je dan ook in de Messias dat koninklijke terugkomen. Als de koninklijke Messias, de koning der Joden wordt hij genoemd bij ja. zijn sterven. En dat hij ook de zegeningen zal brengen voor Israël. Ja. Maar dat de profeten ook zeggen. Uiteindelijk zal het zo zijn dat Juda en Jozef weer worden samengevoegd. Ze zijn nu uit elkaar, ze zijn ja. verspreid over de hele wereld. Ja, maar en hoe lang al? En hoe lang al? Ja. 2000 jaar. En nu wordt het, uh, zien we al een begin van terug samenvoegen. Ja. En dat zal alleen maar meer zo zijn. En dan zal het ook zo zijn dat er voor Israël zegen op zegen op zegen op zegen zal zijn. Ja, ik, was, uh, ik, ik weet even niet meer precies waar het staat, maar ik was van de week nog die profeet. Uh... Die zegt dat hij dus uh, opdracht krijgt om twee stukken hout aan elkaar te, te zetten. Waarbij, zeg maar, die eenheid van die twee, uh, twee volken, ja. uh, Israël en... Dat is uh, en die, Ezekiel 37. Oké. Okay. Hij ja, de twee stukken ja. hout en voegt ze samen. 37, dat het zal het. weer één ja. geheel worden. Ja. Ja. Maar dat één geheel worden kan alleen maar in de Messias. Ja. Als de vredevorst. Ja. Uit de stam Juda. Maar die ook de zegen van Jozef terug gaat brengen. Ja. Dus ik vind... Ja, dat zien, dat zien die Joden ook heel erg goed. Want ja. ik werd laatst... Uh, we hebben nog weer met klem aange, aangewezen van, je moet ECGL 36 lezen. Dus eigenlijk ja. van, nou dat, dat zal ik zeker doen. Mm -hmm. Als u mij belooft dat u ECGL 37 <laughs> ook leest. <laughs> Want uh, daar komt ook die geestelijke ja, ja, herleving ja. weer tot stand. Hè? Want dat zal toch ook wel nadrukkelijk moeten gebeuren. Dat, gaat ook gebeuren. Ja, het is, gaat ook gebeuren. Het is niet een vraag, het is uh, een belofte dat ja, het gaat, ja, het gaat het gebeuren. Een ja. Ja. Ja. En wij, om, om uh, nog één tekst hieruit te noemen die over de, echt over de Messias gaat, is het slot van 26. Ja. Want die zegeningen zullen zijn op het hoofd van Jozef, mm -hmm. en dan staat er ja in het Hebreeuws staat er en op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Ja. En het woord voor schedel uh, kan ook kroon betekenen, maar het uh, schedel verwijst natuurlijk ook naar de schedelplaats ja. in het Hebreeuws uh, Golgotha. Ja en uh, dus de zegen op het hoofd van jozef zal zijn op Golgotha, mm -hmm. en van de gewijden onder zijn broers en onder gewijden staat een woord dat uh, dat is nazir, oftewel uh, we zouden eigenlijk zeggen de nazarener of degene die uit nazareth komt zo. dus je ziet hier in een in een simpele woordspeling dat er steeds verwijzingen naar de messias worden gemaakt ja. en dat vind ik zo bijzonder aan de torah dat we in het Nederlands er soms wat makkelijk overheen lezen, maar dat die diepte van de profetie die Jacob geeft over zijn zoons, dat die al zo veel duizend jaar uh, voorspellend zijn eigenlijk over wat er gaat gebeuren. Ja, en zo moet je dus ook hier gewoon erkennen dat het woord van God, ook wat wij het oude Testament noemen, zeg maar, volledig gaat over. Het is één boodschap. De Messias. Het is één boodschap. Ja. Ja. ja. Uh, heel, heel mooi detail nog is dat uh, de joden de volgelingen van Jezus dus de christenen, notsrim noemen dus het ligt uh, Natsir en Notsrim. we komen er in de latere uitzendingen ja. nog op terug liggen heel dicht bij elkaar ja. dus het is ook wel apart dat uh, uh, de joden ons noemen naar hem, ja. naar de, naar ja. de Messias en uiteindelijk zal het dan zo zijn, hè, als uh, die, die stammen bij elkaar komen en de Messias dus inderdaad terugkomt, dat de wereld niet anders kan doen dan zich buigen, buigen. voor de Heer ja. Jezus ja. en uh, voor de Messias. Ja. En, en, en uiteindelijk ook gewoon die gehoorzaamheid die ze al die eeuwen niet hebben willen toepassen, uh, ook te gaan doen. Ik geloof zelf dat er altijd een, een deel onder Israël is geweest die gehoorzaam is geweest. Ja. God bewaart altijd een, een, een rest, zoals ja. de Bijbel dat noemt. Ja, zeker. Uh, dus uh, het is heel gevaarlijk om alle Joden af te schrijven of heel Israël af te schrijven als ze hebben het fout gedaan, want zelfs Elia maakte die fout op de berg Karmel. Ja. Toen zei hij van: God, ik ben alleen overgebleven. <laughs> en zei: hij, God, wat had je gedacht? Ik heb er ja. nog 7000 bewaard. Ja, precies. Ja. Dus wij, wij moeten zelf niet te gering denken over Israël. Als wij gering denken over Israël, dan denken wij gering over God. Ja. God heeft een plan, gaat die uitvoeren. En dus dat wat Hij beloofd heeft, die zegen die van vader op zoon wordt doorgegeven, die zie je dat, dat wordt ten uitvoer gebracht. En ja. we zien het al dat Israël begint tot zegen te komen. Ze zijn in de wereld op heel veel fronten nummer één. Ze zijn hofleverancier voor de Nobelprijs ja. bijvoorbeeld. Ja. Ja, dus, en, en er zijn zoveel, zoveel dat zaken zijn, die zijn. te spelen. Ja, het is bijzonder hoe de, zeg maar de zegen daardoor van, vanuit Israël ook de wereld ingaat. Want heel veel dingen zijn ons ook tot zegen. De, de, uh, veel, veel van dat wat in, in Israël ontdekt wordt, uh, Kijk, is tot zegen voor de hele wereld. We, uh, de, in Europa labelen we graag de producten die uit uh, de uh, problematische gebieden komen. Ja, ja. Uh, maar uiteindelijk, uh, in elk mobieltje zit Israëlisch materiaal. Uh -huh. In heel veel navigatiesystemen ja. zit Israëlisch materiaal. Ja. En heel veel, nou ja, talloze uh, medische producten komen uit Israël. Ja. Uh, echt, er zijn zoveel zegeningen die naar de wereld nu al komen. Ja. En we labelen ze graag. Ja. Ja. Maar goed, uh, ja. goed, kijk er op een andere manier. Het is duidelijk dat op dit moment, met name ook om, om die labeling en, en, en andere zaken... Is dat de wereld nu de scepter van Juda nog niet aanvaardt? Absoluut niet. Nee. nee. Ja, dus die gehoorzaamheid is er nu nog niet, maar er komt een moment. Totdat Chilo komt, totdat de Messias komt. Ja. Dan zal de scepter worden aanvaard en zullen, zal elke knie zich uiteindelijk zal elke knie zich buigen. Ja. Nou, heel bijzonder. Een mooie conclusie eigenlijk voor deze aflevering. Ja. Ja. Dat, dat dat de toekomst is. Dat is de enige hoop op dit moment in deze redeloze en reddeloze wereld. Ja, ja. daar sluiten we mee af. Dank wel, ja, Graag gedaan. Ja, de enige hoop is de Messias. En uh, er zijn zoveel voorbeelden in de Bijbel waarop de Heer Jezus wordt gewezen als de Messias. En daar zullen we ook in de volgende afleveringen nog zeker op terugkomen. Hartelijk dank voor het kijken en graag tot die volgende aflevering. En ik dacht bij mezelf, toen ik dit voorbereidde, waar haalden ze dat vandaan? Ze kwamen uit Egypte, in de woestijn. Ik heb altijd gedacht, ze, ze zijn gevlucht uh, en hebben niks meegenomen. Maar hier blijkt, ze zijn met een rijke haven, zegt het woord trouwens ook, ze zijn met een rijke uh, goederen zijn ze het land uitgegaan.